phone We gaan naar de laatste live act van vanavond. Veel plezier bij de Void. En alweer was dat zo'n voorronde... ...waar geen één set leek op de... Ben jij voor het eerst dronken vanavond? Ja, moeilijk hè? trouwens. Ja, okay. Maar waar geen één set lijkt op de andere... ...we bieden een zeer gevarieerd aanbod. En uh, daarom sluiten we af met een flambiante, energieke band uit Haarlem... En ze maken er op zwevende dansbare popmuziek met vleugjes. mag ik iets meer licht? Want ik, alles wat ik hier heb... Uh... Op, ja, dit is beter, dankjewel. De Vleugje ook Techno en Sightrans, gecentreerd rondom sterke vocals. Ze hebben, met, uh, ze hebben net hun debuut A-W uitgebracht en zijn bezig met hun tweede EP en een vette release show. Ze zijn veelvuldig te vinden op het podium daarbij. Jawel, afgelopen zomer speelden ze voor het eerste set op een festival en dat was bij Mysteryland. Met hun verfrissende sound, hun aanstekelijke energie en hun... En hun ...unieke live show weten ze op te vallen en je mee te... Allemaal. Wat leuk dat jullie er zijn. Wij zijn de Void en wij mogen vandaag deze prachtige avond voor jullie afsluiten. Wij hebben er heel veel zin in. Het afgelopen nummer wat jullie hebben gehoord heet Water and Fire en dat is toevallig gisteren uitgekomen. Super leuk als jullie dat willen checken. En uh, wij hebben er heel veel zin in, dus let's go! Places I don't know anymore Of all the things I've been chasing I have never been sure I gotta cool it down, baby Cool it down like never before Yeah, I got things on my mind That I don't wanna think of I got places to find Where I can hide a little love I gotta cool it down, baby Cool it down like never before This is the right time To get on board, I walk the thin line into the void. I'm leaving time far behind, so I live like never before. This is the state of mind you wanna get on. The things you won't find when you search too long. I'm leaving time far behind, so I live like never before. And as I stare into the mirror and I wait for more I see my eyes getting bigger and I lose control Don't wanna cool it down, baby, cool it down like never before Oh So when the void takes me in it and I'm feeling home Never before En dan moet ik wel deze instorten. ja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 Misschien hoor je het op de achtergrond, maar we zitten nog steeds in patogonaat, waar het heel, heel gezellig is. Momenteel zijn we aan het wachten op uh, de uitslag. En geen idee hoe lang dat kan duren. De ene week is het heel lang, de andere keer niet. Laat ook Even weten wie je hrw live. Wie vind jij vanavond de beste? Waar heb jij zin in? Wie mag er niet naar huis? Wie moet er terugkomen? Um, we komen er vanzelf achter. Wie heeft voor jou de show gestolen? Dit is Stolder Show van Parson James. Darlin', darlin'.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 Is fading, but the band plays on now. We're crying, crying. So let the velvet roll down. down. namelijk de Void. Ik kan jullie eigenlijk allemaal niet zien, maar, maar hoi! Achter de schermen. Ja, even op meteen. staan. Hoi! Ja. Ik zie handjes oh. ergens ver weg. Hoe was het net? Hebben jullie net genoten? Ja, ik heb wel genoten. Ja, ik moet zeggen, ik was wel best wel zenuwachtig. Ik was al lang niet, zeg maar, heel zenuwachtig geweest voor een show, dus ik moest even denken, oh ja, gewoon even, even inkomen. Maar op een gegeven moment had ik wel een beetje mijn draai gevonden en toen ja, keek ik gewoon een beetje naar, naar, de, de, naar links en rechts, zag ik Lennart en Ruben staan en, ja, ja. en het publiek, dus dan gaat het toch wel beter. Waar zijn die zenuwen dan ineens vandaan gekomen? Nou ja, kijk, als je als laatste bent, wat ik ook heel leuk vind, want dan sluit je het af. Maar ja, dan, dan bouwt die spanning zich zo de hele tijd op, weet je wel. Want dan zit iedereen van, hoe oh, heb je er zin in, hoe oh, heb je er zin in. Super lief bedoeld, maar er is niks van, ja, ik heb er zin in. maar ja. ah, Weet je wel, dan dus wordt die spanning alleen nog maar erger. Maar het is ook goed hoor. Beetje gezonde spanning is ook goed. Daar dus, is niets uh, mis mee. Precies. Hey, jullie uh, waren de enige mensen vanavond die de hele setlist van begin tot eind per seconde helemaal vast hadden staan. Ja. Yep. Waarom? En hoe ging het? Het ging, het een um, beetje. Ja, het ging goed eigenlijk. Uh, we hadden dat gedaan omdat we, we wilden gewoon eigenlijk zo, ja, een zo groot mogelijk... Uh, uh, set hebben. Ik word afgeleid door oh, dit gebouw. Ja, dat vind ik heel vervelend. We, hadden, we, hadden, ja, we hebben het echt inderdaad op de seconde afgemeten. Uh, uh, we wilden gewoon zoveel mogelijk nummers doen, maar al onze nummers zijn best wel lang, allemaal vijf minuten. Dus we hebben van een aantal ook een kortere versie gedaan. Uh, zodat we gewoon zoveel mogelijk nummers konden doen, want dat ja, vonden we gewoon leuk eigenlijk. Zoveel mogelijk laten zien. Ja, en jullie hebben ook net nieuwe muziek uitgebracht, of niet? Klopt. Gisteren? Zeker? Ja, gisteren. Een ja. Valentijns cadeautje. Ja. Het is dat hij uit is, maar we spelen hem al heel lang live eigenlijk. Dus hij moest, ook gewoon, hij moest er ook gewoon lekker uit. Maar we vonden het dus leuk om hem gisteren op uh, Valentijnsdag uit te brengen. En het is ook tevens de titeltrack van onze tweede EP. Uh, ja, en wanneer dat, komt die uit? Die komt op, ja, op 31 mei uit. Als we dus uh, ook een release show hebben in, in uh, Patronaat, in Club 3 hier. Uh, ja, daar hebben we eigenlijk echt heel veel zin in. En dan gaan we echt proberen wel anderhalf uur te spelen. Dus echt heel veel materiaal. Ook dingen die uh, dan nog, ja, nog net niet uit zijn waarschijnlijk. ja uh, yeah. Spannend. En wat ook wel leuk is, um, jullie hadden eigenlijk een hele uitgebreide lichtshow in de planning staan. Dat komt omdat er een van jullie hier werkt. En uh, hoe is het dan um, om... Ik een factuur zag van patronaten, toen kwam ik binnen met de boodschap... Ja, ik kan helemaal niks, maar ik programmeer wel mijn eigen lichtshows. En dat deed ik voor ons. En zo is dat eigenlijk allemaal begonnen. Maar om antwoord te geven op je vraag, heb je dan een streepje voor... Nee, want er is heel duidelijk tegen mij gezegd... Len, je mag niet met je klauwtjes aan de lichttafel zitten. En dat, dus dat heb ik ook niet gedaan. Niet... Ah, wat braaf. Nee, dat heb ik niet dat... gedaan. Nee. Wat goed. En hoe hebben jullie verder op voorbereid, als je zo dus zeker niet je hele lichtshow kon hebben, alles op de seconde? Hebben jullie veel moeten aanpassen tijdens de repetities? Nou, ten eerste hebben we een nieuwe repetitiehok in de garage van Lennart. <lacht> Bij gebrek aan uh, ons oude repetitiehok waar we uit moesten. s naar Richard. Uh, en uh, daar hebben we dus uh, gerepeteerd, uh, een aantal keer. Maar veel nummers die we al... Uh, we, moesten, we, we spelen nu een uur en we moesten het in 20 minuten doen. Dus we moesten echt gaan kijken van... Oké, okay, wat past er allemaal in die 20 minuten? Ja, en dat hebben we dus echt gewoon moeten passen en meten en proberen. En, dat, en, en uitrekenen bijna, bijna ja. wiskundig. Uh... Ja. ja, en we hebben dus een aantal nummers ook uh, ingekort die dus wat langer zijn. En meestal als we live spelen, als we echt een uur spelen of nog langer dan... Spelen we langere solo's, langere, ja gewoon meer live versies. Maar we hebben ook wel een beetje gekozen om nu de meeste popnummers te doen. We hebben ook namelijk een aantal nummers die ietsje experimenteler zijn en ietsje meer geïmproviseerd. Uh, iets meer richting de techno eigenlijk. Een soort <laughs> improvisatie jazz, maar dan ik. Oh, dat ja. is wel fijn, Dus ja, ja, ja. doei. Doei, dankjewel. <laughs> Fijne avond. Dank jullie wel. Jullie ook. Ja, Zometeen spreken we ook nog een Als een laatste keer. Hoe vond hij het vandaag? Wat heeft hij eruit gehaald? Maar die is nu even heel druk aan het tellen. Um, ik heb nu Last Night voor je van de Strokes. Ja, nee, nog niet. We moeten nog even wachten. Zometeen spreken we Maalsen die is De Robpakdan wordt bij je thuis door Sound of Haarlem en Alternative FM. Hier uh, bij Haarlem 105 slash ZFM slash de hele flikkers bij elkaar. Um, we hebben weer uh, Maals hier staan. Maals, nou, hoe is het? Ja, is goed. Ja, we hebben net, um, de, ik heb net de publiekstemmen ge geteld. Ik ben even bij de jury langs geweest. En ze zijn eruit. Maar ik mag het natuurlijk niet verklappen. Dus, zo uh, irritant dat eigenlijk. Zo irritant. Zo vervelend. Ik sta hier met alle kennis. Maar dat jij gewoon zo eerlijk daarover bent. Maar we gaan eerst iets anders doen. Want we hebben jou geïnternet stalkt. Oh, Shit, oké. Jij bent morgen jarig. Dus we ja, hebben een heel hoe? Klein... Ja, klopt. Oh, oh, maar, jawel. hoe? Hoe, wat? Hoe weet je dit? Ik zeg toch, we hebben je geïnternetstankt. Dus ja. we hebben een heel klein mini cadeautje voor oh. je. En oh, uh, oh, Stevie is Wonder is een kattig. beetje traag. Oh. <laughs> maar happy birthday. Oh. Yes. happy birthday. Ja hoor. Happy early birthday. Oh. birthday, birthday. birthday. birthday. Dankjewel. Ja, dat. Dat leuk. <laughs> Uitwoordje hey, maals. Ik word 21. Ah. Ja. Je hebt nog een oh, ja, hele leven voor je Ik vind Michelle zo als ik ben ah. al bejaard. Ben. Nou, het... het leuke is wel toen ik, uh, toen ik 16 werd, toen kreeg ik een brievenbus. Kon heel lang staan. Ja, ja. Die staat nu 5 vijf jaar al. Nou, dan... dan gaan we het daar volgende week maar even over. Ja. Oh nee, over twee weken oh, over hebben. Ja. Want volgende keer